Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de sneeuw tijdens de spits morgenochtend mogelijk nog steeds voor problemen zorgt. De code Oranje is nu alleen nog van kracht in de noordelijke provincies. Daar is sprake van extreem weer door de combinatie van sneeuw en harde wind. Amsterdam en Schiphol zijn slecht bereikbaar per trein. Het is niet bekend wanneer alle problemen zijn opgelost. Morgen geldt weer een aangepaste dienstregeling. Schiphol heeft vandaag tientallen vluchten geschrapt vanwege de sneeuwval en waarschuwt voor vertragingen en meer annuleringen. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe lopen volgens prognoses uit op een nek-a-nek-race tussen de rechtse coalitie van bondskanselier Merkel en de centrum-linkse oppositie. Volgens de zenders ARD en ZDF wordt de christendemocratische CDU opnieuw de grootste partij. Maar zowel Merkels coalitie als die van de oppositie komt nu uit op tussen de 67 en 73 zetels, melden de tv-zenders. In Midden-Limburg is vanavond tegen half acht een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,1 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in Sint-Joost, net onder Roermond. Er is niets bekend over schade. Wesley Sneijder vertrekt bij Inter Milaan en speelt zo goed als zeker voor het Turkse Galatasaray. Morgen hoopt Sneijder in Istanbul de laatste onderhandelingen af te ronden. Eerder bereikte Inter al een akkoord met de Turkse club. En De Zuid-Koreaanse Lee Sang-wa heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary het wereldrecord op de 500 meter verbeterd. De Olympische kampioenen reed met 36.8 1400ste sneller dan de oude toptijd. Bij de mannen ging de winst op de 500 meter net als gisteren naar Jan Smeekes. Ronald Mulder eindigde als derde. Het weer. Vannacht in het midden en noorden nog een tijd sneeuw. In het zuiden geleidelijk droger. Minima tussen de min 2 en min 6 graden bij een stevige oosterwind. Morgen sneeuwt het in het noorden en daar blijft het vriezen. In de rest van het land valt hooguit wat motsneeuw en liggen de maxima rond het vriespunt.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 Ja, het is ook dan een je... hele verhuizing, natuurlijk. Ja, een hele verhuizing, inderdaad. Ja. Je gaat van een heel huis naar, gewoon naar één kamer met een badkamertje. En uh, ja, dat is allemaal, allemaal gewoon heel anders dan thuis wonen. Ja, lagen, ja, dat lijkt me inderdaad wel een hele overgang. Ja. En je, je vrouw woont uh, dan nog in Houten, begrijp ja. ik. En uh, ja, je kan wel af en toe uh, haar bezoeken, of ze bezoekt jou misschien...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 En is dat ook van jou, wat ik hier zie staan? Ja, Want ik dacht net al, wat een leuke schilderijen. Dat ja, heb je zelf, zelf gemaakt. Ja, dat heb ik zelf gemaakt. Oh, je bent wel creatief ook, ja. Ja, ook wel een beetje vanaf een voorbeeld gewerkt. Maar je, je vult toch ook gauw dingen zelf in. Je geeft er je eigen kleur aan, ook letterlijk. Ja, um, en waar? Ja, inderdaad. Ja, dat is ook leuk om te doen. Want ik ben altijd eigenlijk in mijn, uh, in mijn werk, maar ook in mijn vrije tijdsbesteding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 Dat is wel heel geweldig, want dan kunnen de Nederlanders ook in hun eigen taal dat lezen. Sowieso met zo'n onderwerp is het altijd prettiger in je eigen taal, denk ik, te lezen. En mag ik weten welke schrijver is dat? Dat klinkt interessant. Dit is geschreven door een Henry Wright. Wright met een W aan het begin, dus W-R-I-G-H-T. een Amerikaanse prediker, een man van de jaren 65. En die heeft in de loop van de jaren heel veel...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 Ziekte of ander soorten tegenslag hebben, dat komt niet van God. Nee. Dat nee. komt gewoon echt niet van God. Mm -hmm. Dus dat is wel ja. goed om te weten, hè? want er heel veel mensen die denken dat soms van God straft uh, doordat mensen ziek worden. En waarom uh, heeft een persoon dat of dat gekregen? Want uh, en dan worden ze boos op God en zo. Ja. Maar jij ziet het toch ja. vanuit de hele andere kant. En jij ziet ook, uh, zoals wij ook, dat ja, God je juist steunt en naast je staat, hè.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 Dus daar ben ik gewoon heel blij mee om te kunnen delen met anderen. Ja. Nou, dankjewel. Toen, een fijne cool. dag. Ja, dankjewel. Jullie ook. Verwonderd zwak een <sneemaraan> zondaar. Verloren, wenn du steest. Doch heb den Kopf, weil Liebe um dich webt. Kom zu, Jesu. last fresh ins tiefste mehr physisch sein tod hat dir das Leben neu erkochen nun singt zu Jesus, sing Manchmal fanden wir auch hin, dann fall, fall auf Jesus, fall auf Jesus, fall auf Jesus und Leben Dein Weg ist manchmal einsam. Es bläst es auch mit Schwindt. Denn himmelschwarz und regnenvoll ein Heis. Dann schreit zu je ist Schreit zu Jesu, ist Schreit zu je ist so. Hij zegt: Zag het woord. in vrede, den, erwartet wachtet heim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 As you are